Een bezoeker liep derde brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere vier slachtoffers liepen eerste brandwonden op, waaronder in het gezicht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. In de Rotterdamse club brak paniek uit, maar volgens de politie is het nu weer rustig. De Europese Unie is bezorgd over het Turkse verbod op de Koerdische partij DTP. Gisteren bepaalde het Constitutionele Hof dat die partij een bedreiging is voor de Turkse eenheid... omdat ze banden zou hebben met de verboden PKK. De DTP is de enige Koerdische partij in het Turkse parlement. De 37 parlementariërs mogen hun werk nu niet meer doen. EU-voorzitter Zweden noemt het verbod van een politieke partij een uitzonderlijke maatregel... die zeer terughoudend moet worden toegepast... Hier had de EU al gewaarschuwd dat een verbod op de DTP... een schending zou zijn van de rechten van de Koerdische minderheid. Het CDA krijgt van alle partijen verreweg de meeste giften... blijkt uit onderzoek van het tv-programma Nova. Vorig jaar haalden de Christen-Democraten ruim 2,7 miljoen euro binnen. Veel meer dan alle andere partijen bij elkaar. Daarna volgen de VVD met ruim 460.000 euro... en GroenLinks met bijna 200.000 euro.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 Get to change, there was nothing new, I couldn't be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 Some